Hier in Boekraad met het NMS Journaal. Premier Rutte heeft met president Abbas van de Palestijnse autoriteit gebeld. Hij wilde naar eigen zeggen zijn medeleven betuigen met de onschuldige slachtoffers van de geweldspiraal die de terreur van Hamas heeft ontketend. Rutte heeft Abbas ervan verzekerd dat Nederland de humanitaire situatie in de Gazastrook volgt... en doorgaat met het verlenen van humanitaire steun aan de Palestijnse gebieden. De Europese Unie verdrievoudigt de hulpgelden voor Gaza van 25 miljoen euro naar 75 miljoen. De voorzitter van de Europese Commissie zegt dat de EU nauw samenwerkt met de Verenigde Naties... om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek in Gaza terechtkomt. De ontruimingen van het Louvre en het paleis van Versailles in Parijs waren loos alarm. Er waren bommeldingen gedaan en alleen al bij het Louvre moesten 15.000 bezoekers hals over kop vertrekken. Maar na urenlange doorzoekingen is er niks gevonden. En ook op het Parijse treinstation Gare de Lyon, dat even ontruimd is geweest, bleek niets aan de hand. De ontruimingen komen een dag na de aanslag op een school in Noord-Frankrijk waarbij een docent werd doodgestoken. Frankrijk heeft vervolgens het dreigingsniveau verhoogd naar de hoogste fase. Een voetbalwedstrijd in de Franse eredivisie voor vrouwen tussen Paris Saint-Germain en Stade Reims is gestaakt omdat er vuurwerk werd afgestoken. In de eerste helft ging het om een paar rotjes, toen werd nog besloten om door te spelen. Maar aan het begin van de tweede helft werd er een grote hoeveelheid vuurwerk afgestoken dat boven het veld ontplofte. De speelsters, onder wie Oranje Internationals Lieke Martens en Jackie Groene renden naar binnen. Ook een tribune met gezinnen werd door het vuurwerk geraakt. Na een tijdje werd besloten om de wedstrijd niet meer uit te spelen. Het weer, vanavond is het veelal droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden en neemt de kans op buien toe, lokaal met onweer en hagel. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen verspreid buien met een kleine kans op hagel of onweer. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het smiddags 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanfort and DJ Malso on CFM's Nightwalk main stage. Ladies and gentlemen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 Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op CFM Zand. Wordt de Nightwalk meesteeds. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje. Het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party en natuurlijk de 10 beste plaatsen op de dansvoet. Straks in het tweede uurtje DJ Maus met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we wederom helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavaschelli. En als opening horen we Birdie... samen met Mark uh, Picciotti... met Party Live. En als samen met uh, Javi Star... onderweg zometeen. Belver, maar eerst die Ian Carey... met Play for Today... here. today at ZFM Zanfort. ZFM The Nightwalk Main Stage Nightwalk Main Stage En daarvoor horen we Belair met Sunset Ballad de Modena remix. Zien we voor zaterdagavond, de Nightwalk op CFM. Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Verknipt organiseert op 20 juli, volgend jaar pas hè, dus dat je niet denkt van je loopt achter, nee. Op 20 juli 2024 een technofeestje in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De organisatie verwacht met het evenement zo 40.000 bezoekers uit binnen- en buitenland te trekken. Dat is buiten ADE om hè. En als je drie jaar geleden een hardtechno-evenement had gesuggereerd in de Johan cruijff was je gegarandeerd uitgelachen, zegt oprichter, verknipt, Mer uh, Hayabaretti. Toch gaan we het volgend jaar gewoon doen. Bewijzen. We bewijzen bij Vercrypt graag het tegendeel met wat we deed. De line-up wordt op een later moment bekend gemaakt en wel wordt er al gemeld dat een combinatie zal zijn van grootheden uit het genre en aanstormende talenten. Dus uh, Schrijf het pas in je agenda. 20 juli 2024. techno feestje in de Johan Cruijff Arena. Oftewel Vercrypt. met techno. En ja, helemaal uh, leuk en aardig. Maar uh, techno is de laatste tijd als je van alle top-dj's het hoort. Die hebben allemaal een beetje inspiratie met de techno, omdat Nederland is erg aantrekkelijk voor de techno de laatste tijd. Dus ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. Die kaartjes worden geheid. Allemaal verkocht. En uh, Stadspark, Stadspark Live houdt ermee op. Na drie edities Stadspark Live moeten we tot ons spijt mededelen dat er geen vierde editie van het festival uh, komt. Zo schrijft de organisatie van het Groningen Festival in een bericht op de website. De eerste editie van het festival vond plaats in het 2019. In 2020 en 2021 kon het niet doorgaan, omdat we natuurlijk coronapandemie hadden. De daaropvolgende jaren hebben we twee mooie edities uh, neer weten te zetten. waarin programma's, sfeer en publiek samen vielen, zo schrijft de organisatie. Maar het festival heeft niet de groei doorgemaakt die het voor. Had, wel ook de kosten op alle vlakken aanzienlijk zijn gestegen. Hierdoor is het niet haalbaar om een evenement te organiseren, op wijze zoals wij bij Stadspark live doen. Dus uh, kijk er met veel plezier en genoeg doen en kijk ze terug op het mooie jaar in het Stadspark en bedanken alle artiesten, medewerkers en bezoekers. Wel lijkt de deur op een kier te staan voor een eventueel toch een doorgang. Uh, mochten ze zich in de toekomst nieuwe kansen voordoen, dan zetten we onze samenwerking in Groningen graag voort. Dus uh, een afgelopen editie, uh, als je dat toch kan herinneren, onder Onder andere Sting, Lionel Richie, Anouk, Estien en uh, Tom Jeux op het podium. Dus, Maar ja, geldgebrek. Hè? Je ziet het de laatste tijd steeds meer. Uh, zelfs in Amsterdam moet je zelfs uh, gaan bieden vanaf volgend jaar... om een locatie te krijgen om maar minder evenementjes in de stad te krijgen. Dus ja, gaat een beetje achteruit. Hè? Maar ja, wel goed nieuws. Straks heb ik nog een partyagenda met leuke feestjes. Dus die feestjes die gaan gewoon door. Maar is even tijd voor lekkere muziek, want daar zie ik je aan je radio -kluis. Het zaterdagavond, stapavond, de Nightwalk Mainstays met nu Paco Canizzi... But bring me down.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 Nightwalk main stage Playing all the hits All the hits On ZFM's Nightwalk En dat was Luca Bizzoro. Met Gotta Believe. En daarvoor Marvista. Met Steven Doy met Dance For Me. En zo was het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan. Op deze zaterdagavond. 14 oktober. Dan zal het beginnen weer we eens met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje. Genaamd Brainwash. Begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. In de Escape. En voor meer informatie. Check even de website escape.nl. En de line-up is natuurlijk zoals altijd in handen van Raimundo. Onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond even. Er moeten meegenomen Creeps, Dina van Diest, uh, Dani Kos, On Percussions en MC Janto. Die bleert door de muziek heen. Doet hij altijd heel fantastisch. Dus dat komt een beetje over. Hij bleert maar hij doet het goed. Zonder hem uh, mis je toch wat. En als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond een throwback. begint ook om 11 uur en wederom weer gelukkig tot 5 uur... in plaats van tot half 5 in Club R. Dat is uh, hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website afgekort... Uh, thrwbck.nl of air.nl. Wekelijks feestje hiphop en R&B. En nog zo'n feestje hiphop en R&B... is encore Wekelijks Feestje in uh, de Melkweg in Amsterdam. En Vanavond hebben ze Drizzy Special. begint rond de klok van middernacht. duurt tot 5 uur in de ochtend. Hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website aan elkaar geschreven: EncoreAmsterdam.nl of Melkweg.nl. En de line-up: onder andere de Residents, Wax Friend, Joe Wynn, Lee Mills en Mathieu. En het is hosted bij Nana. Vanavond dus uh, in de Melkweg. Het week is een beetje encore met het thema Drizzy Special. En eigenlijk moet ik je heel eerlijk bekennen. Ja, niet om je teleur te stellen. Maar uh, alle grootheden in de DJ-wereld... die zitten niet in Nederland. Die zitten met hun dikke reet. Ja, echt waar. Met hun dikke reet zitten ze in Brazilië. Ja, ik uh, ben jaloers. Ik zou er ook heen gaan. Maar helaas, last minute, werd het uh, afgezegd. Maar uh, uh, ja... Vanavond uh, op de mainstage in Brazil is namelijk uh, Tomorrowland Brazil editie. En uh, vanavond hadden we John Newman. Uh, Don Diablo uh, die is nu aan het optreden. Lost Frequencies komt straks nog voorbij. Paul Koopbrenner. Steve Angelo en Alok die zijn er allemaal. Uh, en uh, ik hoorde dat uh, Tiesto, uh, Martin Garrix, uh, nou alle Nederlandse toppers zitten ook allemaal in Brazilië. Dus uh, Tomorrowland uh, Brazilië is woensdag begonnen en het duurt tot, uh, ja, tot vanavond... Uh, Vier dagen lang feest in een warm landje. Dus hoe leuk kan het zijn? TVM Zandvoort, door met muziek. dacht je van Antoon klam maar aan. met 1, 2, 3, 4. Vibes across the Netherlands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 De muziek van Soul Power met One More Time. En daarvoor horen we Grace Kim met All the Love. Hier van Zand voor de Nightwalk. Ik heb even voor je de Nightwalk 10, welke plaatsen erg populair In de clubs, op de radio, op de streams en op de festivals. In dit geval het uh, enige grote festival wat buiten plaatsvindt is. Uh, Tomorrowland Brazil is dus een stukje weg, is er toch eventjes. Uh, een aardig stukje vliegen, maar dan heb je ook wat, hè. Vandaag de laatste dag, uh, de laatste paar uurtjes op uh, Tomorrowland Brazil. En uh, ik heb voor jou de top 10 van beste populaire platen. Op 10 deze week Bob Sinclair, A-Track en Mella met Deep Inside of Me. Op 9 Kashmir en Dajé. In de remix van Marco Lies met Brighter Days. Op 8 Brock en uh, Fitch met Everyday People. Op 7 hebben we Gaskin met Waxmaster. Op 6 Claptal met The Big Easy. Op 5 Ariel Free met uh, Feel So Good. Op vier, Live on Planets en uh, Makes met Downstream. En op drie, Fisher, Hatik met Take It Off. Die krijgt het gewoon niet voor elkaar omhoog te komen. Op twee deze week, uh, die extra nummer 1 plaats van Peggy Gow... met It Goes Like Na Na Na Na. En uh, deze week op 1 nog steeds op 1. We pakken een beetje de vijfde week alweer. Bijna de zesde week geloof ik alweer. Uh, Motchak met Jealous. En die, ook die heb je zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van DJ John? J-O-N heet die met Take It Back. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk main stage. GFM's Nightwalk. Nightwalk. Emergency, I'm burning up, I can't stop this desire, madness, look around, everybody feels it, the dance floor is on fire. Show. The Nightwalk Main Stage. een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. de muziek van Cassim met Freak. En Daarvoor Francesco, uh, Bianco en Maffa met de uh, Madness. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk Niet getreurd. Zometeen is het tijd voor uh, het nieuws en weer. En dan komt uh, DJ Mouzo voorbij met zijn Global House vibes. Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de club zijn uit Italië met DJ Cavaschelli. We doen nog even muziek. Misschien nog Kevin McKay en Poepa Nash. Maar eerst die Who met Deeper. Ik zeg tot zometeen, na de break... ba ba ba ba ba ZFM Nightwalk Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5